9 uur, Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat baden württemberg wordt vandaag een referendum gehouden... over een omstreden bouwproject in Stuttgart. Het gaat om een ondergronds treinstation en aansluiting van de stad... op toekomstige hoge snelheidslijnen tussen Londen, Parijs, Wenen en Budapest. De afgelopen jaren hebben al honderdduizenden mensen geprotesteerd... tegen het plan dat veel te duur zou zijn. De bedenkers van het project zeggen dat het ongeveer 7 miljard euro gaat kosten... Tegenstanders zijn bang dat het bijna 20 miljard gaat kosten. De voorbereidingen zijn overigens al begonnen. Als het project nu wordt afgeblazen... betekent dat een strop van 1,5 miljard voor baden württemberg Tijdens de volksraadpleging hebben 7,6 miljoen inwoners van de deelstaat stemrecht. Het project gaat niet door als 2,5 miljoen mensen tegenstemmen. De A16 is vanochtend vroeg afgesloten geweest... nadat er een vrouw met haar auto over de kop was geslagen...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 Verder worden onder meer vliegtuigen van de Syrische luchtvaartmaatschappijen geboycott. Het Arabische Landenverbond stemt later vandaag over het pakket aan maatregelen. De verwachting is dat de vereiste tweederde meerderheid wordt gehaald. Het weer, het waait flink. In het noordelijk en noordwestelijk kustgebied is de wind zelfs even stormachtig. Daar zijn ook zware windstoten mogelijk tot zo'n 90 km per uur. Later vanochtend gaat het regenen. Het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedemorgen, welkom bij Lekkerweg in Eigenland. Voor de mooiste kerst- en lifestyle trends... bent u van harte welkom op de Country and Christmas Fair. Nog tot en met zondag 27 november op Kasteel de Haar in Haar vlakbij Vlak bij Utrecht. Kijk voor meer informatie alvast op countrychristmasfair.nl De tentoonstelling Schipbreuk vertelt het dramatische verhaal... over de reis en de stranding van het 17e-eeuwse VOC-schip de Batavia. Kom het beleven aan de Lelystadse kust...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 Zometeen nemen de vroege kuikens tijdelijk de toko over... gaan we golfen met de Gelderse Milieufederatie... en komt Bas Eickhout langs, onze man in Durban. Welkom bij dit tweede uur van Vroege Vogels. <middels> Tegenover ons zit nog ja. steeds Jan Anders van Franeker, zeebioloog. met wie we net gepraat hebben over de plastic in de magen van Noordse stormvals. En hij stopt nu weer de maaginhoud terug in, in de maag. Jan, wat ben uh, je wat, wat is er nou aan het doen? Ik, uh, dit is onderdeel van het onderzoeksmateriaal wat we gebruiken. Dus dit uh, ga ik thuis zorgvuldig uh, uittellen, schoonmaken, wegen. Want het is een deel van de gegevens die we verzamelen. Dus, het uh, moet heel precies vastgelegd uh, worden. Ik so kan hem niet zomaar uh, ja. door de gootsteen ja, nee, steeds... En schrik, schrik jij er nog wel eens van als je zomaar maag opensnijdt? Nee, niet echt meer schrikken. Van, uh, ja, soms verbaas je weer over hoeveel het is... of over ja. uh, de, de spullen die erin zitten. Maar, uh, ja. maar voor als ons er was een keer het... een uh, dikke champagnekurk... zo'n plastic champagnekurk uitkomt... <lacht> dan denk je, hé... Hey, ja. uh, nou, voor ons was het de eerste Lingo. Noordse stormvogelmaag. En ik vond het uh, tamelijk... Schokkend, die, die, die plastics allemaal. Uh, Dank je wel, Jan. Um, een van de beroemdste verhalen van Roald Daal is dat van de Griezels. Een kinderboek over een afschuwelijk echtpaar. Meneer Griezel vervangt, vangt zangvogels door een grote boom in de tuin... in te smeren met lijm om vervolgens van zijn vangst vogelpasteitjes te maken. Helaas is de realiteit vaak nog een stukje erger. Vogelbeschermend Europa is in shock na het zien van beelden van een groep jagers die in een Italiaanse bergpas letterlijk duizenden doortrekkende zangvogels uit de lucht knallen. Dit schietvestijn vond plaats op de San Zeno Alpine Pass in de regio Lombardije op een hoogte van ongeveer 1400 meter. De pas is een van de belangrijkste migratiecorridors voor zangvogels in de zuidelijke Alpen natuuractivisten registreerden meer dan 1500 schoten per uur. Per uur dus, hè. dat is echt, echt nou, bizar veel. Als je het filmpje ziet ook, staat dat op onze site, echt niet normaal. De jacht op zangvogels is verboden door de EU... maar de Italiaanse regering past de wet elk jaar een beetje aan... zodat er toch geschoten mag worden op die plek. Een grove schending van de EU-richtlijn dus. Bedankt aan de Italiaanse minister voor Leefmilieu Corrado Clini... Eh, zeg maar, de Henk Bleker van Italië. Allebei van die vogelvrije types. Op vroegevogels.vara.nl is dat filmpje te zien. Janine zei het al met een link naar het mailadres van Corrado Clini... en een Italiaanse tekst om hem op het matje te roepen. Inmiddels zijn er naar schatting tienduizenden graspiepers... vinken, kepen en appelvinken afgeschoten. En alle geschoten vogeltjes zijn trouwens... Eh, jawel, voor eigen consumptie. Een stuk of tienduizend dus, hè? Er mag namelijk zelfs in Italië niet in zangvogels gehandeld worden... Nou, dat zal een flinke vogelpastei worden. De tango, la Calicita. dat betekent de draaimolen. Is toch fijn, hè, dat Renald, onze muziek samenstellen, dat er even bij zet ja. wat het betekent. Maar wat die uh, cortego de Gnomes uh, betekent, daar zijn we nog niet uit, uh, we hè? We nog steeds geen mail over terug. Uh. Oh, wacht even. Rob heeft het uitgezocht. Verkeering, van de verkeering... Ja, yeah, right. Goed. Nou, Dit was dus La Calesita, oftewel de draaimolen van de Argentijnse componist Mariano Mores. Tijd voor een speciale aflevering van Vroege Kuikens. Het jongere zusje van Vroege Vogels. Gemaakt door onze jonge verslaggevers en presentatoren. Deze keer vanuit de biologische kippenboerderij Biohof in Terschuur. Over naar Vroege Kuikens presentatrice Dorian van Raam. Welkom bij Vroege Kuikens. Vanochtend zijn we bij een biologische kippenboerderij. En, uh, nou, er zijn hier heel veel kippen. Het is ook wel gezellig. En uh, we zijn nu eieren aan het rapen. Je moet wel uitkijken dat je er niet op staat. De kippen lopen hier lekker los. Ze mogen ook naar buiten wanneer ze willen. En ze hebben duidelijk meer ruimte dan een A4'tje per kip, zoals in een legbatterij. Ze dus we zijn wel heel nieuwsgierig nu. Die kippen pikken ook in mijn laarzen, Het voelt best wel vreemd. Zo, dat is alweer één ei meer. Ook deze keer hebben we weer een paar leuke onderwerpen voor jullie uitgezocht. Speciaal gemaakt voor en door kinderen. De 14-jarige Jillis Roos uit Oostgeest is gek van vogels. En dat heeft natuurlijk van zijn enthousiaste vogelende vader. De 13-jarige Jari Snoeks werd juist geïnspireerd door zijn moeder. Die hem wees op de prachtige ijsvogels. Jari gaat vooral op zoek naar vogels in de duinen en bossen. Jilles trekt vooral naar polders en plassen. Jilles heeft vroeger kuikensverslaggever Jari uitgenodigd in de kijkhut bij Vogelplas Starrenvaart. Dit ligt in de buurt van Leiden en is een favoriete plek bij vogelaars. Dus we zijn nu in de vogelkijkhut. Um, een, uh, nou ja, een hoop water met een aantal vogels. Nou ja, het ziet er wel heel mooi uit zo. Gaaf. Ja, een grote klas met uh, veel watervogels en, ja. en zo. Ja. En dan zie ik, uh, ik kijk nu even snel hoor, maar dan zie je uh, een heel hoop palen. Daar maken, uh, dan zie ik allemaal meeuwen. Ja, en uh, die komen hier dus vaak. En die, uh, wat voor meeuwen zijn dit? Want, uh, ik zal even door mijn verre kijken, kijken. er zitten een aantal uh, kokmeeuwen bij. Um, Zilvermeeuwen en een uh, paar stormmeeuwen uh, ertussenin. Stormmeeuwen zijn altijd leukere soorten. Die zijn wat um, minder algemener dan de uh, zilvermeeuw en de kokmeel. Dit is een slaapplaats voor meeuwen. En hier gaan ze een, uh, dan uh, slapen en dan uh, ja. volgende dag gaan ze weer uh, eten. En zo. Ja, dat wist ik niet. Oh, en dan uh, zie ik hier uh, een fut Die is net uh, ondergedoken. Ja. Dat, uh, die hier ook veel? Ja, er zitten een aantal uh, futen hier zo. Die vinden het fijn om uh, hier naar visjes dan... Uh, te ja, het zijn echt prachtige beesten ja. met het uh, rood brons. Nou ja, dit is wel een heel gaaf stil gebied. Zo. Ik kan ja. me wel voorstellen dat deze vogels het hier heel fijn vinden. Ja, je hoort hier niks van de weg. Nu. Ja. Heel vredig stil uh, Ja. Maar Jilles, hoe kom je dan aan, aan dit gebied? Hoe, um... Hoe ben je hier terechtgekomen? Um, een vriend van me, Wouter van der Ham, die, uh, die zei uh, ja, zullen we zullen een keer naar uh, Vogelplas Starrevaart gaan. En uh, toen ik nog niet zo actief vogelde, toen vond ik het uh, heel leuk en sindsdien ben ik er een uh, aantal keer heen gegaan. Okay. En je zegt nu, uh, uh, toen was ik nog niet zo actief met vogelen, maar wat was nou echt de, de... klik? Uh, waar je bent overgegaan van niet-vogelaar naar echt een vogelaar? Um, uh, de, ik was, ja, het is een beetje geleidelijk overgegaan vroeger. Uh, ik was vroeger al uh, altijd met de natuur bezig. Mijn vader is ook bioloog en zo. En uh, toen ging ik naar Spanje en toen vond ik, uh, of naar Frankrijk, toen vond ik al die uh, gieren leuk. Maar. Toen kwam ik bij de JNM en uh, daar is het eigenlijk begonnen. En daar zit ik nu anderhalf jaar bij. En sindsdien word ik steeds actiever en weet ik veel meer te herkennen en zo. Hoe ben jij eigenlijk met vogelen begonnen? Nou, ik um, nou, Ik uh, ben vooral een beetje aan het vogelen gegaan. Omdat, uh, ken je dat uh, gevoel als je bijvoorbeeld. Um, ik uh, had een keer een ijsvogel gezien. Ja. En daar had ik mijn moeder wel eens over horen praten. Dat het een heel mooi beestje was. Mm -hmm. uh, die ken je toch wel? Van de staatsloterij heb je dat lot. Daar ja. heb je hem ook wel eens op staan. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een prachtig vogeltje. wist ik nog niet zo. Maar op een gegeven moment toen in de, stond ik in de tuin. En toen zag ik, heel raar, in een woonwijk zag ik een ijsvogel. Gaaf. Ja. En dus zo ben ik er een beetje aangekomen En uh, wat vooral een beetje echt verschil uh, maakte, is toen uh, ik een staartmeest zag. Uh, okay. Ken je die? Ja, dat ken ik. En, en uh, de, uh, ik wist dus helemaal niet uh, wat het was. En dus dat ging ik opzoeken. Ik wilde weten wat het beestje was. En Dus ben ik erachter gekomen, dat was een staartmees. Nou ja, dat, dat gevoel dat je iets hebt gevonden, dat je hem hebt gespot. Dat, dat vind ik dus echt geweldig. En um, daar zie je ook wel een leuke vogelsoort. Dat zijn... Uh, een aantal snippen heb ik daar al gezien. Dat is ook wel een leuke soort. En wat horen we nu allemaal? Je hoort vooral de smiet roepen. De smiet wordt ook wel fluitenig genoemd. Dus die roepen veel. Dat, dat is wat je nu hoort. De smieten. Het zijn toch eigenlijk prachtige beesten? Ja, ik vind ze ook heel mooi. Vooral de kop vind ik heel mooi met dat... Uh, Rood-bruine met zo'n hele oranje middenkruinstreep over zijn hele hoofd. Dus dat is uh, vrij, uh, dat vind ik aardig mooi. Ja, het is, het is echt prachtig. Het zou echt zonde zijn als deze ene uh, worden afgeschoten. Dat zou ik uh, ook niet leuk vinden, nee. Uh, wauw, die vlieg, uh, in één klap is alles weggevlogen. Wat uh, kan dat betekenen? Ik uh, denk dat er een roofvogel overkomt. Ja, ja daar, daar, daar. Is dat, uh, is dat een roofvogel? Waar? Daar. Ik is geen roofvogel. En wat komt daar nu aangestormd? Wat is dat? Uh, er komt een, uh, een aalscholver. Uh, de twee aalscholvers die op dat eiland zaten. Die, uh, die vliegen nu op. De bergeent vindt het allemaal goed. Die zit nog steeds lekker uh, laa op ze kont. Ja. En um, het meeste gedeelte van de kinderen die, uh, zit natuurlijk lekker te voetballen. Die is voor Ajax of uh, die zit op de computer te spelen. Maar je, jij doet het niet. Jij gaat de natuur in. Eigenlijk waarom? En wat vinden je vrienden ervan? Veel vrienden van me die, uh, vinden het... Ze zelf vinden het niet leuk. Maar voor mij vinden ze het een hele leuke hobby. Maar hoe komt het dan? Die uh, spelen denk ik liever achter de computer dan dat ze buiten zijn. En, ja. Ja, het is natuurlijk ook uh, een computerspel is makkelijk, want dan kan je gelijk achter de computer gaan zitten en je start hem op en het is klaar. Ja. Je kan gaan spelen, maar met, zoals je gaat vogelen moet je eerst uh, fietsen of met de auto een stuk voordat ja. je echt goede gebieden in kan. Dus jij denkt dat het uh, gewoon een, een beetje het probleem is dat Nederlanders gewoon een beetje lui zijn en dat ze niet zoveel zin hebben om de deur uit te gaan? Ja. Waar het lekker warm is, zeker op deze tijd van het jaar. Ja, dat, uh, dat denk ik inderdaad, ja. En dan nu weer terug naar de kipper. Er zitten hier wel 3.000 en ik ben ze nu aan het voeren. Mengsel van mais en granen. Ze vinden het erg lekker. Ze komen er allemaal af. Drie middelbare scholieren, Linda, Dagmar en Siebe uit het Gelderse Neder, hebben iets bijzonders uitgevonden. Het verwarmen van een gebouw met lichaamswarmte. Ze hebben met een uitvinding een duurzaamheidsprijs van de Milieu Olympiade gewonnen. De drie laten aan verslaggever Rens Gooseling zien hoe het werkt. Zo, want waar gaan we naartoe? Uh, we gaan naar het natuurkundelokaal. Daar staat ons uh, prototype. Hier? Ja. Is dat goed Oké, okay, want als ik hier voor me kijk, ik zie ik zie een paar buizen, ik zie een computer, ik zie heel veel snoertjes. Wat is dit allemaal? Nou, uh, dit, deze buizen hier, dat, zijn ons, dat is ons prototype. Daaraan vast zit de meetapparatuur waarmee we de temperatuur meten. Waardoor dus uh, waar ook wel de resultaten komen. En de bedoeling is dus als je daarop gaat zitten, dan uh, meet uh, dat ding daar. meet het verschil tussen de temperatuur van het water en de temperatuur van het water in de buizen. En dat ver, wordt verwarmd. En dan, daardoor krijg je de meetresultaten op, het, uh, op de laptop te zien. Maar, maar ik vraag me dan af: jullie, jullie, jullie zijn 15 allemaal. Je zit gewoon op school, je hebt ook wel uh, vriendinnetjes of zo, misschien dat soort dingen. En jij denkt, nou ik ga, ik ga zoiets briljants bedenken waarmee we met onze eigen kont uh, de school kunnen verwarmen. Dat is het een beetje. Nou het was, uh, ik denk als wij een, een, een prijs hadden gewonnen binnen de Pro, wat heel veel geld opgeleverd hadden. Dan hadden we het idee misschien verder kunnen uitwerken. En dan, uh, ja, dan was het misschien ook wat meer uh, geworden. Ja, maar, maar hoe, hoe, reageren, hoe reageren je vrienden hierop? Ja, ze vinden het meestal wel een heel leuk idee als ze het horen en ook dat ze zeggen van ja, het klopt eigenlijk wel uh, als je zegt uh, hoe het werkt. En dan, ja, dan dat, ja, het is eigenlijk best wel simpel hoe het werkt. Ja, maar ja, voor mij, ik, ik, ik zit in uh, Vierhaven op dit moment. Als ik dit nou hoor, dat, dat is niet zoiets wat ik, uh, ik zou bedenken in mijn natuurkunde les of zo. Ja, nou we hebben daar ook echt zelf de uh, hele, hele tijd aan gezeten zitten brainstormen. En uh, we waren ook gewoon het, uh, met het idee om de school energievriendelijker te maken. En uiteindelijk kwamen we erop om iets in tafels te doen, waardoor, omdat je steeds op tafel leunt. En later kwamen we met het idee, je zit op de stoelen, dus je kunt het beter in de stoelen doen. Want de stoelen zit je altijd op en de tafel leun je niet altijd op. Ja, maar is het dan ook dat als iemand een scheet laat of zo, dat het dan uh, veel warmer wordt in één keer in de school? Nee, nee, dat, uh, zo werkt het niet, denk ik. <laughs> Wat boeit het jou dat, dat deze school uh, zoveel energie gebruikt? Nou, eerst dacht ik echt van ja, dat valt wel mee, maar als je dan echt op die Olympiade bent, op die dagen, dan zie je echt wel dat er heel veel problemen zijn in de wereld. Kun je me eens laten zien hoe die precies werkt? Want ik zie hier ja. de computer, ja, die slaat steeds uh, gratis uit, laat maar zeggen. Misschien is het handig als ik het even uitprobeer. Ja, nou, dat lijkt me ook wel een leuk idee. Dan kunnen we kijken of, uh, of hij het ook daadwerkelijk doet. Ja, nou, het zou, toch, het zou toch erg zijn als hij het niet doet. Ik kan er gewoon op gaan zitten, gebeurt er niks? Nee, De meting die moet nou eerst gestart worden. En um, die is volgens mij nu gestart. En dan gaat langzamerhand, heel langzamerhand, gaat het water opwarmen. Maar ik voel, ik zit dus nu op buizen met um, water erin. Ja, maar het, het, het is nog koud. Moet ik iets uh, doen? Uh, ja, zitten. Het zijn, het zijn gewoon kopere buizen. Die geleiden heel goed warmte. Koper en daar zit water in. En dat water neemt de warmte... Uh, op die jij aan het, aan het kopen uh, of aan het water uh, afstaat. Want je staat altijd warmte af aan je omgeving. En dat wordt opgenomen door het water. En dan warm je het water automatisch op. En dan zie ja. je dus ook dat het al uh, een graadje gestegen is op het beeldscherm. Op de computer, als ik er naar kijk, er komt een grafiekje uit of zo? Ja, hier zie je een grafiek. En uh, ja, als je goed kijkt, is die een klein beetje gestegen. Hij wisselt wel heel erg van temperatuur. Ja, hij gaat nu al naar 20, dus hij is al gestegen. Oké, okay, maar het is het is dus echt mogelijk dat met het water waar ik nu op zit, laat maar zeggen, dat er op een gegeven moment misschien een heel schoolgebouw mee, uh, mee verwarmd kan worden? Um, nou, in principe wel, maar omdat het water niet echt heel warm wordt, het wordt 3 tot 4 graden misschien verwarmd, moeten we een um, warmtepomp hebben waar dat water, dat al verwarmd is, daar naartoe kan en die kan het dan warmer maken tot. 40 graden. En daarmee kun je de school verwarmen. Maar, maar kan, je, kan je dit echt op een school, school zo maken, of niet? Ja, op het moment is het een, ja, zou het wel heel mooi zijn... maar het is wel een beetje duur vanwege de koper. Want dat is, als het al van Sporen gejapt wordt, dan is het wel vrij de prijs. Ja, nou ja, misschien moeten jullie ook een keer... Uh... <laughs> nee, nou in ieder geval, het is, het is dus, het is dus te, te realiseren. Jullie hebben het dus gewonnen en ik zie, ik zie daar uh, jullie leraar tenminste staan. Kom er eens even bij. Nee, welkom joh. De leraar is bang. Je moet even wat vertellen. Dit zijn jouw leerlingen, joh. Kom er even bij. Ander, nou Dan ga ik naar je toe. Voelt u zich trots? Uh, Beer dat trots. <laughs> ja, nee, echt waar, serieus. Maar zij hebben het gedaan. Dus ik vind dat zij ook alle eer wat dat betreft verdienen. Maar even onder ons, als ik in de klas zit, dan ben ik nog af en toe nog wel een beetje aan het klooien. Aan, met propjes aan het, aan het gooien. Zijn dit nou een beetje van de ideale leerlingen? Het zijn nerds. Het zijn echte nerds. Ah. Willen jullie later dan ook echt van die uitvinders worden? Nee, dat was niet echt de bedoeling. Nee, het is voor mij niet de bedoeling dat ik, dat ik uitvinder ga worden. Wat zijn je toekomstdromen? Nou, dat is uh, allemaal nog een beetje... Dat is nog best wel ver weg. Dit was weer een aflevering van Vroege Kuikens tussen de kippen. Terug naar de volwassen vogels Menno en Janine. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer eh, Dorian van Raan met de reportage van de Vroege Kuikens. Vanmorgen tussen de kippen van de Biohof, de biologische kippenboerderij van Wim en Marja de Vries in Ter Schuur. Fred Oldenburg speelde een van de etudes voor piano... van de Oostenrijkse componist en piano virtuoos Karl Czerny. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Met de vogels in het bos gaat het redelijk goed. Maar met de vogels op de rode lijst, en dat zijn over het algemeen genomen geen bosvogels... gaat het alleen maar slechter. Dat is een belangrijke conclusie uit de nieuwe Vogelbalans... die gisteren in Nijmegen is gepresenteerd. Een andere conclusie, niet onverwacht, maar toch weer schokkend. Met de vogels van het boerenland gaat het nog steeds dramatisch. Schoolekster en Veldleeuwerik bijvoorbeeld... zitten ruim onder de helft van het aantal dat we hier in 1990 hadden. En ook de grutto... Nee, nee, nee, nee. De grutto niet. Nou, met de grutto gaat het heel goed. Met de grutto gaat het heel goed. Gaat het heel goed. goed. Zo is dat. Ja, ja, met die grutto uh, gaat het hartstikke goed. Nieuwe natuur. Uh, staatsbosbeheer mag niet meedoen met de aanleg van de Oostvaarderswold in Flevoland. Dat heeft staatssecretaris Henk Bleker zijn onderdanen meegedeeld. Het kabinet heeft zoals bekend de afgesproken robuuste verbindingen... van de ecologische hoofdstructuur met een simpele streep geschrapt. Ook het Oostvaarderswold zou daarmee exit zijn. Maar onder andere de provincie Flevoland, het Wereldnatuurfonds... en dus ook overheidsinstantie Staatsbosbeheer willen er toch mee doorgaan. De top van Staatsbosbeheer gaat binnenkort op audiëntie bij de staatssecretaris... om te horen wat wel en niet mag. En hopelijk ook om te vertellen wat zij willen. Maar een woordvoerder van Staatsbosbeheer heeft te laten weten... dat als de overheid de medewerking aan het Oostvaarderswold verbiedt... ze zich daar dan aan moeten houden. Verkeersinformatie. Nederland stimuleert de import van vervuilende oude auto's. Dat blijkt uit cijfers van branchevereniging BOVAG. Het gaat met name om wagens uit 1986 of ouder. Door een belastingvrijstelling is de import van deze vieze oude auto's de laatste jaren enorm gestegen. Werden er in 2006 nog zo'n 8000 oldtimers geïmporteerd. Vorig jaar was dat aantal al ruim verdubbeld. Bovag ziet vooral een toename van oude Duitse auto's, die vanwege de giftige uitstoot in veel Duitse steden al verboden zijn. Ondanks alle bezwaren besloot de Tweede Kamer vorige week om het belastingvoordeel op Oldtimers gewoon te handhaven. Vlees. Als het aan landbouworganisatie LTO Nederland ligt... is de tijd van de kiloknaller voorbij. Dat zegt de organisatie in een reactie op de toekomstvisie... veehouderij van staatssecretaris Henk Pleker. Zo wil de bond dat de supermarkten alleen nog vlees verkopen... dat op een duurzame manier is geproduceerd. Voorzitter van LTO Nederland, Albert-Jan Maat. Wat LTO Nederland wil, is dat iedereen met zorg vlees koopt... en kiloknaller is niet de juiste uitstraling. En we zullen niet liever uh, zien dat de burger, als die geeft van dierenwelzijn, dat uiteindelijk ook gaat vertalen in zijn koopgedrag. Wij gaan uh, nadrukkelijk in gesprek met uh, de supermarkten, met de verwerkers van onze producten. Er is een uh, eerste stap gezet uh, in uh, de provincie Noord-Brabant. Uh, daar hebben ook de supermarkten uh, bijvoorbeeld aan meegewerkt. Nou, uh, landelijk hebben we nu het rapport uh, alles. En dat vinden wij voldoende basis om met iedereen die bezig is met onze producten, om daarmee in gesprek te gaan en te kijken hoe wij de weg die we ingeslagen hebben met minder antibiotica, meer aandacht voor dierenwelzijn, hoe we er uiteindelijk ook voor zorgen dat de boer die alle investeringen moet doen, dat toch wat terugziet in zijn prijs. Goed nieuws. Het moet het grootste zeereservaat ter wereld worden. Een gebied ten noordoosten van Australië dat anderhalf keer zo groot is als Frankrijk. In de zogeheten Koraalzee moet het boren naar gas en olie tot het verleden gaan behoren. De Australische regering wil hiermee vooral de kwetsbare koraalriffen beschermen. De Koraalzee, de Koraalzee sorry, is genoemd naar de Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld. Het water is een van de weinig overgebleven toevluchtsoorden van haaien, zwaardvissen en tonijn. Actie. De gemeenten Amsterdam, Amstelveen en Weesp... zijn in de bres gesprongen voor de petfles met statiegeld. Staatssecretaris Atsma denkt er hard over... om de plastic statiegeldfles af te schaffen. Want we zijn zo goed in het scheiden van afval, vindt hij... Dan is apart inzamelen met statiegeld helemaal niet meer nodig. Ja, dat mag wel zo zijn, maar volgens de drie gemeenten is zwerfafval nog steeds een groot probleem. Als er geen statiegeld meer op de flessen zit, zullen ze vaker in het milieu terechtkomen. De wethouders van de drie gemeenten hebben daarom een manifest opgesteld. Ze zullen ook elders in het land actie gaan voeren. Houd het statiegeld op de fles. Onderzoek. Een opvallend nieuwtje voor alle Sinten en Pieten. De maan die op het Sinterklaas pakpapier door de bomen schijnt, die staat in veel gevallen verkeerd om. Huh? Denkt u nu snel het papier erbij? Ja, nou luister goed. Dat heeft sterrenkundige professor Peter Bartel na een serieuze studie van enkele dagen in de pakjesboot ontdekt. Zijn bevindingen zullen binnenkort worden gepubliceerd in een bloedserieus wetenschappelijk tijdschrift voor communicatie van astronomische kennis. En in het Sinterklaasjournaal, denk ik. Ja. Op het pakpapier zie je een enkele volle maan. Daar is niks mis mee. Maar... Vooral veel maansikkeltjes. En zowel linkersikkeltjes als rechtersikkeltjes. En Bartel zelf legt uit wat daar niet aan klopt. Dat linkersikkeltje, dat geeft eigenlijk de maan aan die pas s ochtends in, uh, vroeg zichtbaar wordt. En dat linkersikkeltje, dat is die laatste kwartiermaan. Ja, die wordt eigenlijk beschenen door de zon vlak voordat die opkomt. He, daarom is die aan de linkerkant belicht. En die maan die komt pas om twee uur s ochtends op, zeg maar. Dus uh, ja, dan is natuurlijk dat, dat pakjesavond is al voorbij. En hetzelfde zie je bijvoorbeeld ook wel bij illustraties... in uh, boekjes die over uh, Sint Maarten gaan. Hè, waar kinderen langs deuren lopen met, met lampions. Ja, daar hoort natuurlijk dat avondmaantje te staan. Dus dat, dat rechtersikkeltje. En uh, de boekjes die ik vond, staat dus ook dat andere maandje erin. Ja, Dan is het dus vier uur in de ochtend. En dan hoor je niet meer langs een de deur te lopen. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Thank you. Finale uit de symfonie in S-groot, 6, nummer twee van de Bohemse componist Adalbert Girovets, Girovets, uitgevoerd door de London Mozart Players. Hoe bereik je als milieuorganisatie het meest? Door juridische procedures te voeren of gewoon een keer met elkaar te overleggen? Nou, in Gelderland weten ze het wel. De Gelderse Milieufederatie voerde ooit een jarenlange juridische strijd... tegen de uitbreiding van een golfbaan in Brummen. De Milieufederatie wilde dat haar natuur werd gecompenseerd op het terrein zelf. De beek in het gebied moest weer gaan meanderen. Er moest waterberging komen en natuurontwikkeling. Via de rechtbank werd het niks. Totdat beide partijen is een afspraak buiten de rechtszaal maakten. Een andere strategie, dus heulen met de vijand. Nee hoor, van vijand naar vriend. En dat is ook het thema van de jubilerende Gelderse Milieufederatie. Reden voor verslaggever Henny Radstaak om met de verschillende partijen eens te gaan kijken op de golfbaan van het landgoed Groot Engelenburg in Brummen. Volgens mij kwam die... Uh... Ja, hij is een beetje uit de richting, maar dat doet hij niet. Dat is het leuke. Maar gaan was een goede slag. Ja, dat was een goede slag. Klonk, klonk fantastisch, of niet? Dan? Ja, prachtig. Ja, ja, ja. Het heeft ja. veel gekost um, ja. om zo'n goede slag te krijgen. Ton de Lange, u bent de eigenaar van het landgoed en van de golfbaan. Groot Engelenburg, prachtig uh, mooi oud landhuis en mooi gerestaureerd ook. Eind jaren tachtig, had u hier al plannen om een golfbaan aan te leggen? Ja, daarover hebben we uh, uiteraard vooraf met de gemeente contact gehad van past het binnen de bestemmingsplan enzovoort. Gemeente Brummen? Ja. En dat paste? Dat is schriftelijk bevestigd, want anders hadden we nooit durven beginnen, uiteraard. Maar ja, toen kwamen wat andere organisaties toch een beetje in opstand, hè? Uh, ja, dat was voor mij een verrassing, ik kan niet anders zeggen. De baan was al aangelegd, dat was overigens geen volwaardige negenhols. Het was een korte negenhols, par drie, par 4 baan. Die was aangelegd en uh, toen kwam... Uh, Opeens bij ons als verrassing via de gemeente dat er dus bezwaar gemaakt werd. Norbert Lucas, ja, jij bent van lokale natuur- en Milieuplatform hier ja. in Brummen. Ja. Uh, wanneer kwam jij achter van hey, die golfbaan, die, uh, die hoort hier eigenlijk niet, die mag hier eigenlijk niet zijn? Nou, het idee hadden we eigenlijk gelijk al, maar bij de balie van het gemeentehuis, zeg maar, kregen we te horen van dat dit paste binnen de bestemmingen die erop lagen. En ja, toen zijn we ook eens provinciaal gaan informeren. Daar heeft vrom inspectie uh, zijn licht over de, dit gebeuren laten schijnen. En heeft geconcludeerd van het past niet binnen de bestemmingen. De gemeente moest toen de bestemmingen wijzigen. En daarmee kon je een bezwarenprocedure opstarten. Dat hebben jullie gedaan? Ook met de Gelderse Milieufederatie allebei? In eerste instantie uh, zelf het clubje uit Brummen. Het Natuur en Milieuplatform. Later is de Gelderse Milieufederatie daar weer ingestoken. En daar uh, zijn goede resultaten uitgekomen. Volkert Vintges, directeur van de Gelderse Milieufederatie. Jullie bestaan uh, komende week 40 jaar. Ja. En het thema van, van ja, jullie hebben een, een speciale dag georganiseerd en het thema is van vijand naar vriend. En dat slaat ook een beetje op, ja, op hier, wat hier gebeurd is. Hè? Ja. Jullie hebben uh, ja, toch jarenlang tegen meneer Lange uh, gestreden. Dat leverde eigenlijk niet zoveel op. Nou ja, dat leverde gang naar de Raad van State op en elke keer weer een andere vorm. En uh, we zijn op een gegeven moment uh, bedacht, samen met de heer de Lange overigens... want volgens mij was, uh, was hij de, de initiatiefnemer... van we gaan eens gewoon eens praten met elkaar om te kijken of we eruit kunnen komen. En uh, uh, dat heeft inderdaad wat opgeleverd. We gaan ook het feestje hier vieren. Op dit om, landgoed? Op dit landgoed. Omdat wij dit uh, als eerste voorbeeld van een andere werkwijze uh, zien. En uh, nou, uh, hier kun je het ook heel mooi zien wat er allemaal is aangelegd aan natuur... Als compensatie voor de, voor de golfbaan. Wat er uh, vervolgens met de golfbaan zelf, uh, hoe die is ingericht. Dus voor ons eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Hoe je van soms uit strijd, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar wel in de, in de vorm van overleg en onderhandelingen met elkaar. Tot er iets moois kunt komen. Want dat is er uiteindelijk gebeurd. Hoe lang hebben jullie eigenlijk met, tegenover elkaar gestaan met de hak in het zand? Nou ja, de, uiteindelijk heeft het hele proces zeven jaar geduurd. En... Uh, Waarvan het laatste half jaar uh, gesprekken waren. En toen waren we er eigenlijk vrij snel uit. <laughs> dat heeft maar een half jaar geduurd. Meneer Lange, hoe kwam je, nou, hoe kwam je er nou bij? Van, uh, wat het is, was dus uw initiatief om maar om elkaar niet uh, voor de Raad van State te zien, maar gewoon uh, aan de koffietafel? Ja, ik had al een aantal pogingen eerder gewaagd, maar dat was me niet gelukt. Maar we kwamen toch regelmatig elkaar bij een rechtbank tegen. En uh, mijn vraag aan hen was: van, waarom komen jullie niet mee? Kom een kopje koffie drinken en laten we nou samen gaan praten. En bij de laatste rechtszaak, dat we officieel althans voor de rechtbank samen stonden, is daar uh, op gereageerd. En we zijn uh, koffie gaan drinken in het hoofdgebouw. En daar zijn de eerste gesprekken hebben daar plaatsgevonden en daarna zijn er eigenlijk geen zaken meer gevoerd. En zijn we er uiteindelijk gezamenlijk uitgekomen. Kijk, we hebben er ook een aantal andere partijen bij gehaald. Natuurmonumenten, het waterschap hier en met, uh, met z'n allen... En, uh, uh, uh, Ton de Lange die heeft er een, een, een landschapsarchitect bij gehaald. En dat heeft een, een heel mooi plan met zowel natuurontwikkeling als waterberging... als een meanderen beken opgeleverd. Dus uh, eigenlijk is het een heel mooi voorbeeld van hoe je er uh, gezamenlijk uit kunt komen. Er staat hier op een uh, verhoging in het uh, landschap, uh, meneer Lange. Wat is dit? Dit is een historische ijskelder, die is ook gerestaureerd. Daar zitten bijzondere vleermuizen. Ja? Weet u welke? Ja, ja. de lang, lang. Oor. Maar, maar, maar dan Norbert moet, dan Lucas, moet... weet het. Nee, ik begreep dat er acht soorten in overwinteren in ieder geval. Dus, ja. uh... En die meanderende in de Beek, waar we nu op uitkijken, die was er anders ook niet uh, gekomen? Nou, die die, was... Deze lag er al. Die zat in het ontwerp van het oh. landgoed, maar verderop, en dat is zeg maar 500 meter naar achteren toe, daar liggen een viertal poelen. Die uh, voor retentie uh, zijn aangelegd. Dus uh, water vasthouden in het gebied. Want het werd hier allemaal heel snel afgevoerd. En de beek die uh, mooie haakse bochten had. En uh, rechte uh, uh, beschoeien die uh, is gaan slingeren door de golfbaan. En daar zijn ook plasdrastgebieden in aangelegd. Die een uh, ja, geweldige flora en fauna bevatten. Wat er nooit was. Dus natuur en golfbanen kunnen wel degelijk samengaan? Jazeker, ja, zeker. kijk maar. Ik bedoel, hier liggen ook stukken hooiland. Die worden eens per jaar gemaaid en uh, dat betekent een verschaling op die punten waar weer een kruidrijkere vegetatie ontstaat die weer vlinders aanlokt en uh, noem maar op. Hoe groot is die stap dan uh, die je moet zetten om, voordat je denkt van ik moet met mijn grootste vijand aan tafel gaan zitten? Nou ja, dat is wel een, uh, een cultuurverandering, uh, ook bij de, uh, bij de uh, eigen organisatie geweest. Dat je, dat je denkt, van nou ja, met, zo, met zo iemand is geen land te bezeilen. Naar, van, uh, laten we gewoon eens open het gesprek aangaan. Wie weet levert het wat op. En toen bleek dat het inderdaad wat opleverde. En het grootste probleem is van wantrouwen naar vertrouwen te komen. Dat is echt ver weg. Want uiteindelijk maak je toch afspraken waarvan niet alles wilt vastleggen in, in, achter de comma. Dus je neemt een zeker risico. En uh, ja, dan moet je, dan, daar is vertrouwen voor nodig. En jullie zijn nou dikke vrienden? Nou, wij gebruiken dit voorbeeld om, om te laten zien hoe het anders kan. Dus de heer de Lange treedt regelmatig voor ons op. En jij golft? Ik heb zelfs een keer een balletje hier geslagen, ja. <laughs> Het gaat zelfs zo ver dat jullie manier van overleggen met het bedrijfsleven hier in Gelderland... het leidt ertoe dat ja, toen jullie onlangs onder vuur stonden vanwege het verliezen van subsidie hè, van de provincie, dat er de afvalverbranding bij Arnhem in de buurt bij, bij Duiven een spandoek aan de gevel hing van: uh, laat de Gelderse Federatie niet stikken of, of dergelijke tekst. Ja, dat gold ook voor Elektrabel in Nijmegen, de grote uh, elektriciteitscentrale had ook een groot spandoek opgehangen. En in veel van deze gevallen hebben we dus, hadden we procedures lopen en zelfs in één geval. Bij Parenko hadden we op dat moment een procedure lopen. En die heeft toch getekend. Dus het geeft aan dat die verhoudingen wat dat betreft een stuk beter zijn. Ook al ben je soms, uh, verschil je van mening. Dat riet heeft toch wel met zich meegebracht dat hier in uh, roerdom wordt gezien. Dat de kleine Karakietenbroeder rietgors, uh, noem maar op. Iets wat natuurlijk nog nooit hier heeft gezeten. Paul naast de golfbaan. Paul naast de golfbaan, ook er middenin. Er woont gewoon een rietgors. En uh, die stoort zich blijkbaar niet aan die balletjes. En verder uh, is het edelhert aan het oprukken hier. Ja. Oh ja? ja? Ik heb er vier gezien. Ja. Ja. Hier op het landgoed, op, op de golfbaan? Ja? ja, vier stuks. Dat is toch prachtig? Oh, we moeten eventjes... Uh, we, we, we ja. moeten, dan moet er moet hier een balletje geslagen worden, we moeten even opzij. <laughs> Ik <hoop> even <laughs> zat de mevrouw te wenken van, kunnen jullie even een stapje opzij doen? A young Girls' Wish, een van de liederen van uh, Frederik Chopin. We zetten ook Young Girls met verkeering dan weer als, we, als we Oh de verkering. De ja, we hadden dus straks een hele vreemde titel van: een "Kabouter met verkeering". Maar... Kabouter met verkeering. Sorry. In het Zuid-Afrikaanse Durban begint morgen de VN-klimaatconferentie. Het beroemde Kyoto-akkoord houdt hiermee op en uh, er moet een nieuw verdrag voor in de plaats komen. Hier moet het gaan gebeuren voor de aarde. Maar gaat dat lukken? Onze man in Durban, want hij gaat ook de komende tijd een webblog voor ons bijhouden. En een van de weinige Nederlanders die naar de top afreist is Bas Eickhout, klimaatrapporteur voor de EU. Goedemorgen Bas. Goedemorgen. Als het morgen begint, wat doe je nu dan nog hier? Uh, ik ga er vooral de tweede week, want dan wordt het echt spannend. Dan dus, wordt het echt spannend. Uh, ja, Dit zijn toch de eerste uitwisselingen, dat is vaak meer heel formeel. Plichtplegingen? Uh, ja, daar zit het toch wel in grote mate in. Doe jij niet aan mee? Nou, ik ga er vooral heen als het echt spannend wordt. Ja, en waarom wordt het spannend? Wat moet er gebeuren in Durban? Ja, het is wel een beetje... Kijk, iedereen wordt natuurlijk een beetje cynisch van al die klimaattoppen. Twee jaar geleden had het moeten gebeuren in Kopenhagen... Maar eigenlijk zijn we nu op het moment dat we er een probleem bij hebben gekregen... omdat we zo lang gewacht hebben. En dat is het Kyoto-protocol. Dat is het enige akkoord dat we nog hebben. Dat loopt volgend jaar af. Dus aangezien we weten dat er is nog geen nieuw akkoord is... wat gaan we dan straks doen als zelfs het Kyoto-protocol afloopt... en we geen vervanger hebben? En jij kunt vast in twaalf uh, seconden uitleggen wat het Kyoto-protocol ook alweer was. Ja. Maar dat verstond. Het Kyoto-protocol was het eerste mondiale akkoord. En dat was er vooral voor bedoeld dat de rijke landen... beginnen met het reduceren van hun broeikasgassen. Dus de ontwikkelingslanden hoefden niets te doen, maar de rijke landen wel. Uitstoot naar beneden brengen. Uitstoot naar beneden brengen van broeikasgassen. Ja. En toen kwam, kwam daar in Kopenhagen bij dat ook de rijke landen een, een potje geld moesten gaan maken om de arme landen, eh, die er eigenlijk ook oorspronkelijk eh, niet zoveel aan konden doen, nou ja, allemaal een beetje kort door de bocht, maar het is niet hun schuld dat, ja. uh, dat we zoveel CO2-uitstoot hebben. En die hebben natuurlijk wel last van de opwarming en uh, stijgende zeespiegel, dat die een beetje betaald zouden gaan krijgen om hun land wat aan te passen. Ja. Ja, de twee grote thema's in Kopenhagen toen waren... een vervolg op dat Kyoto-protocol. En dat ook de opkomende economieën gaan meedoen. Nou, dat zijn met name China, India. Die hoeven nog niets te doen onder het Kyoto-protocol. Maar iedereen weet, die stijgen heel hard. Dus daar moet wat gebeuren. En het tweede was inderdaad geld voor de minst ontwikkelde landen. Want die merken nu al gewoon klimaatverandering. Eh, droogte, waardoor landbouwopbrengsten naar beneden gaan. En eilanden die op dit moment gewoon echt laag liggen. En onder ja, gewoon de zeespiegelstijging ja. last van hebben. En onder water komen maar dan Nou denk ik, nou, duidelijke zaak. Klaar. Ja, dat zou je zeggen. Nou, maar we weten allemaal wat er in Kopenhagen gebeurde. Eigenlijk de Verenigde Staten en China die hielden elkaar in een soort houtgreep en niets gebeurde er. En nu zijn we twee jaar verder en we weten nog steeds... dat de Verenigde Staten niets gaan doen. Nee. Uh, Obama zit muurvast in de. Maar die Amerika. komen ook niet eens, toch? Ja, ze zullen er zijn met een onderhandelingsdelegatie. Obama zelf zal niet komen. Uh, maar die onderhandelaars, het beste wat je kan krijgen... is dat ze niet te veel dwars gaan liggen in Durban. <laughs> ja, dat, dat is wel een beetje waar we op dit moment liggen. Dus de grote vraag wordt met name nu, wat gaat China doen? En wat ik zei, er is nu dus een derde probleem bijgekomen... omdat we zo lang ja, gewacht hebben loopt dat Kyoto-protocol af. Dus er liggen nu drie taken in de... dat is nog steeds dat geld. Dat is nog steeds een mondiaal akkoord maken. En nu eigenlijk ook ervoor zorgen dat het Kyoto-protocol wel doorgetrokken kan worden. Anders vallen we straks in een soort juridisch gat na 2012. Ja, maar wat als, het nou niet, als er geen akkoord komt en, en er komt geen vervolg op Kyoto? Ja, dan heb je eigenlijk dus uh, niets meer wereldwijd geregeld voor klimaatverandering. Dan nog kun je zeggen van ga dan in ieder geval thuis wat uh, blijven doen. Uh, dat is natuurlijk ook wat we altijd naar Europa blijven oproepen. Maar voor de ontwikkelingslanden is dit het grootste probleem. Als er geen Kyoto is, dan is er dus echt niets meer geregeld met het geld. Uh, allerlei projecten die nu worden gefinancierd vanuit dat Kyoto-protocol. In ontwikkelingslanden. Die vallen weg. Alle regels vallen gewoon weg. Want wat ja. heeft de afgelopen jaren Kyoto dan gedaan? Ja, het was er. En we berichten er vaak over. Maar ja. wat deed het? Wat leverde het op? Het, het was geen heel ambitieus akkoord. Uh, dat heeft er met name mee te maken dat uh, de Verenigde Staten het nooit hebben ondertekend. Dus die deden al niet mee. Europa was eigenlijk het grootste land dat meedeed. Uh, de doelen die we hadden waren niet echt heel ambitieus. Maar wat wel heel belangrijk was, was dat er wel daardoor projecten in ieder geval geïnitieerd werden. Die werden gestart in ontwikkelingslanden omdat er bijvoorbeeld van die internationale handel in zit van projecten. Oftewel, jij financiert ergens een, een project dat jouw uh, broeikasgasreductie oplevert. Oftewel, elders gaat er minder uh, broeikasgas uitgestoten worden. En dat financier jij dan vanuit een rijk land. En jij krijgt daarvoor die, die reducties, kun je bij je eigen boekhouding afboeken. Ja. Nou, dat dat heeft niet veel opgeleverd, maar het heeft wel die instituties opgeleverd. Iedereen is ermee bezig. Het wordt nu overal gemonitord. Iedereen is verplicht hun uitstoot aan te leveren in het vn secretariaat Kortom, het onderwerp staat hierdoor wel steeds mondiaal op de, kaart. op de kaart. Maar iedereen weet, als Kyoto door blijft gaan, zelfs als we het verlengen... Mm -hmm. dan nog zal het klimaat er niet mee gered zijn. We moeten nu echt een akkoord gaan krijgen waarin de grote landen gaan meedoen. Ja. Dat zijn de Verenigde maar, Staten. Maar laten we wel wezen, hoe reëel is dat? Wat je kunt verwachten van Durban, en dat is echt het, altijd de vraag van... goh, uh, wanneer is Durban geslaagd? Nou, het gaat niet inderdaad dat mondiale akkoord opleveren. Dat weten we helaas al. Ja. Uh, nou, wat, wat is het minst wat je moet verwachten? Is dat Kyoto verlengd wordt. Nou, daar heeft Europa echt wel het initiatief. Want dat is het grootste groep landen die erin zitten. En die kunnen gewoon zeggen, wij willen door met Kyoto. Mm -hmm. En dat is naar ontwikkelingslanden een heel belangrijk teken. Vervolgens moet je dan met name naar China gaan kijken. Wat willen jullie nou internationaal doen? Uh, we weten, de Verenigde Staten doen niet mee. Maar China heeft eigenlijk een hele dubbele rol. Soms schuilen ze achter de Verenigde Staten. Omdat ze zeggen, wij zijn ook een rijk land... en wij gaan niet iets doen als de Verenigde Staten niets doen. Maar ze noemen zich ook de woordvoerder van de ontwikkelingslanden. He, ze zeggen altijd, wij spreken namens alle ontwikkelingslanden. En dan houden ze zich ineens weer voor als ontwikkelingsland. Ja, ja. Eigenlijk als het hun in... uitkomt. Ja, als het hun uitkomt. En in Durban moet je eigenlijk alle druk op China zetten om te laten zien, ga nou eens je verantwoordelijkheid nemen. Die ontwikkelingslanden, die willen een akkoord. We weten, de Verenigde Staten gaan niets doen. Oftewel China, wat gaan jullie doen? Ja, China jullie... kan de regie naar zich toetrekken. China kan ja, de regie Wat er toe. op heel veel gebieden natuurlijk al gebeurt. Ja, dat zie je. De wereld verandert echt. en de rol China, van China is natuurlijk wordt... het nieuwe... Amerika ja, wordt bijna de nieuwe wereld ja. En is dat niet frustrerend? Voor die? Zouden die Amerikanen daardoor niet geprikkeld kunnen worden? Nou, dat is mijn hoop. Kijk, in Durban gaat er dus niets met de Verenigde Staten gebeuren. Maar als Europa nou met China kan zorgen dat zij wel stappen gaan zetten in Durban... nog niet echt een akkoord, maar in ieder geval beloftes gaan doen dat zij in een akkoord gaan stappen dan zal de Verenigde Staten, die zullen dan alleen komen te staan. En ook de Verenigde Staten, zelfs de Republikeinen, houden daar niet van. Dat ze geïsoleerd staan. En dat is nu echt gewoon de spanning in Durban. Ik ga niet zeggen van, nou, dit is nu of nooit, want daar word je wel heel erg... Ja, cynisch van, want we weten, dit gaat niet het akkoord worden... wat het klimaat zal redden. Maar als China een stap gaat zetten in Durban... dan zal de druk vervolgens meer naar Obama zijn. En dat is uiteindelijk wat we dan nodig hebben. Dan zijn de hebben. blikken daarop gericht. Ja. Jij stapt donderdag in het vliegtuig. Ja. En dan stap je daar uit het vliegtuig met je attaché-koffertje. Ja. En dan? Nou en dan, euh, ik zit in de delegatie van het Europees Parlement. En wat ik daar zal doen, is de onderhandelaars die daar namens de Europa zitten, elke dag controleren. En eigenlijk achter de broek aan zitten, daar komt het op neer. Dat zijn dan de Poolse voorzitter. Hè, want Polen is op dit moment voorzitter van de EU. En de Europese Commissie, oftewel de ambtenaren in Brussel. Die twee groepen. Maar dat is wat je op papieren doet, en dat klinkt ja. allemaal heel braaf en zo, maar ik wil weten. Wat je echt, je, gaat daar, je stapt daar vliegtuig met je koffertje. En dan, dan ga je niet meteen naar die Pol op de koffie, toch? Want, hoe zien jou daar? Wat, wat, mijn dagen zien eruit dat ik gewoon mijn koffer eerst in mijn hotelkamer... en vervolgens duik ik zo'n conferentieoord in. Ja. En meestal zit je daar van s morgens vroeg tot s avonds laat. Het is, het is, ja, het zijn niet de meest uh, optimi optimistisch makende omgevingen. Maar uh, ja, wat je doet, smorgens krijg je echt een, een briefing, zoals het heet... van de Poolse voorzitter en die zeggen... Dit hebben wij bereikt in de onderhandelingen. Nou, dan kunnen wij daarop reageren. Dus dat zeggen wij van, nou, op dat punt vinden wij dat jullie dus veel meer gas moeten geven. Ja, ja. Maar de rest van de dag spreek ik ook met de Chinese delegatie, de Amerikaanse delegatie. Dus je spreekt ook delegaties. Ik ben niet een formele onderhandelaar, maar ik kan daar natuurlijk wel gewoon proberen laten zien van wat ik vind dat er moet gebeuren. Was, wij zitten nu wel te brommen op Amerika. Ja, Ze komen niet misschien onderhandelaar. Wie gaat daar namens Nederland? Ja, dat is een goede vraag. Ik, wat ik begrepen heb is dat uiteindelijk Atsma wel nog ergens 6 december, dus de laatste 2-3 dagen, oh, erheen wat, gaat. Oh, want hij zou niet gaan? Nee, nee, volgens mij wilde. Ja, hij moet wel gaan als milieu. Staatssecretaris. Ja. Maar hij, ja, hij, vorig jaar liep hij er een beetje verloren rond, moet ik zeggen. En ik hoop dat hij nu oh, ja? iets meer uh, actief is in het debat. Ja. Omdat nou, hij daar verloren rond, wat is dat voor gekke houding? Nou ja, kijk, het is, hij is ook helemaal niet bekend met het onderwerp. En vorig jaar was hij net nieuw en dat was te merken. Uh, ja, maar ja. met die smoes komt hij nu niet meer weg. Nee, daar komt hij zeker niet meer mee weg. Uh, Bas ja. nog even heel kort. Hebben we nou zo'n zo zo zo uh, contract met elkaar, met al die landen wel nodig? Kunnen niet burgers en bedrijven het gewoon doen? Dan moet... Moeten we wel zo naar die overheden blijven kijken? Dat Ween even wat WNF Jammer, ook zegt, in, in, in, in. Ja, we moeten absoluut niet alleen. Naar de, zitten. Ja, we moeten niet alleen naar de politiek kijken. Want dan gaat het zeker niet snel genoeg gebeuren. Dus doe van alles ook thuis. En dat geldt ook voor de EU en Nederland. Maar. Als wij niet internationale afspraken maken... dan zullen internationale bedrijven altijd als excuus roepen... van ja, we kunnen nu niets doen, want internationaal gebeurt er niets. En ja. daarvoor uiteindelijk heb je politiek nodig... om regels te maken waar iedereen zich aan houdt. Okay. En, en daar, daar hebben wij jou voor nodig. Daar ga jij voor zorgen. Ja, ja deelt. Bas Eickhout, onze man in Durban. Uh, Europarlementariër en klimaatrapporteur. Dank je wel, Bas, dat je er dankjewel was. Gedaan. Jouw weblog is te volgen vanaf uh, vandaag. Twee weken lang op onze website vroegevogels.vara.nl. Vandaag maak je het eerste stuk, toch? Ja, vandaag ga ik het eerste stuk maken. Dank je wel. We horen nog van Bas, dank je wel. Nog even terug naar onze fenolijn. 035 We hoorden eerder deze uitzending uh, al de halve floren van heukels voorbij komen aan bloeiende planten. Waren er dan helemaal geen jongende of zingende vogels in de afgelopen voorjaarsweek? Ja, zeker wel. Met de koning. ik woon aan de rand van Boskoop... en wandel al 40 jaar met mijn tekkel over de Spoeldijkse dijk. Vandaag, zondag 20 november, zag ik in de sloot een moeder eend met acht jonkies. Vier gele en vier bruine. Goedemorgen. U spreekt met mevrouw Ullier uit Zoeterwoude, Zuid-Holland. Vanmorgen zat de zanglijster bij ons in de boom boven het dak... Heerlijk ze liet fluiten. Nou, dat is of een laterling of een hele erge vroeger. Maar misschien is hij wel in de war. Het is ook zo prachtig weer. Door heel Nederland wordt actie gevoerd tegen het beleid van staatssecretaris Bleker overal zijn plaatsnaamborden te zien. En, en daarop is een deel afgeplakt met de tekst Bleker was hier, de natuur moet het ontgelden. De Ree uit Reewijkweg, de otter uit Rotterdam. Kijk voor alle foto's en inspiratie op vroegevogels.vara.nl. Uh, daar kunt u ook meedoen uh, met onze fotowedstrijd met als thema water. Nou, kunt u een prachtig uh, boek winnen van Willem Kolvoort. Zo direct de OVT van de VPRO en wij volgende week weer. Tot dan, doei! Sport op Radio 1. Vanmiddag om 2 uur de Eredivisie. Excelsior Adel. De eerste corner neemt en de bal valt binnen. RKC Feyenoord. Achter de bal en die bal gaat maar net naast. NEC Ajax. O, dat is een lekker te zeggen, die zit erin. En om half 5 tenten Vitesse. Wat een geweldige aanval uit het boekje. En op veldrijden, hockey en wereldweekend schaatsen. LOS langs de lijn vanmiddag van 2 tot 6. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Als ik zeg je vermogen verzilveren, wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com, bescherm je vermogen. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl Als ik zeg tot 11 uur s'avonds bereikbaar en in het weekend, wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com, bescherm je vermogen.